Met Danny Vos. Ja, goedemorgen. Er is meer bekend over de gegevens. die vanmorgen online zijn gezet. door de groep achter de grote hek bij Odido. Net als gisteren zijn er klantgegevens gepubliceerd. En het gaat om informatie van 650.000 klanten. Dat meldt RTL Nieuws. Er zitten dit keer vooral veel rekeningnummers tussen. De hackers zeggen dat ze gegevens blijven publiceren. totdat Odido het geëiste losgeld betaalt. Dan een andere hack. Cybercriminelen hebben zeker vijf maanden toegang gehad. tot de systeem van de dienstutiele inrichtingen. Dat is de organisatie die gaat over gevangenissen en tbs-klinieken. Onderzoeksprogramma Argos zegt dat telefoonnummers... en ook mailadressen van medewerkers op straat liggen. En daarmee kan het personeel mogelijk worden afgeperst of zelfs gechanteerd. Veel vragen zijn er in Brabant deze ochtend. De drie tieners die werden vermist zijn weer terecht. Maar waar ze al die tijd hebben gezeten is niet bekend. De jongen van 14 en de twee meisjes van 13 liepen woensdagavond weg uit het Brabantse Sleeuwwijk. Het gaat wel goed met ze, politie gaat nog met ze in gesprek. Voetbal nog, in de Eredivisie en de divisie wordt dit weekend aandacht gevraagd voor een onderwerp dat eigenlijk te weinig zou worden besproken, mentale problemen bij mannen. Spelers hopen daar een taboe mee te doorbreken, er wordt onder meer een speciaal nummer van Rapper Typhoon gedraaid, dat gaat over mentale problemen. En ook dragen alle aanvoerders dit weekend een speciaal vaantje. Het weer nog van Meerplaza droog, af en toe ook nog wat zon, maar vanmiddag, bijna overal grijs, is er ook Kans op regen en het wordt maximaal 18 graden files op dit moment. zijn eigenlijk best wel allemaal kort. Eén file met een vertraging langer dan 10 minuten op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Ouddijk en Duitsland. 3 kilometer vertraging een kwartier. En snelheidscontroles op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij 94,2. De andere kant op bij 100,3. De A12 van Zoetermeer naar Gouda bij 19,5. En van Gouda naar Zoetermeer bij hectometerpaal 20,8. Het is vrijdagochtend. Ben je erbij vandaag? En luister je bijvoorbeeld vanuit de garage? Ben je druk bezig met het keuren van auto's? Of luister je vanuit je eigen kledingwinkel? Ben je de nieuwe collectie aan het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 Fortune Fairy Tales My Little Fantasy tegenover Critical Mess Burning Love. Welke wil je stem nu? Q-Music is proud to be fout. Maar eerst, hè? Jongens, wat is er gebeurd? Foute Uur. Q-Music. Je kent de uitspraak altijd Alba, nou vandaag even niet. Marianne Rosenberg heeft gewonnen van Alba met Ik Bin, Bin, Bin, Bin Ja, lekker. 3 over 10, vrijdagochtend. Dit is het Foute Uur. Ich bin wie du, wir sind wie am und Meer, Darum brauch ich dich so sehr. Ik klok in vanuit de lesauto met een leerling die de laatste les voor zijn examen heeft vandaag. Fijne uitzending, succes leerling. Uh, Linda die zegt lekker aan het werk op dat manege. Nu eerst het vakantiehuis schoonmaken, dan we naar de paarden. Uh, ingelokt vanaf de kwekerij, helpen de nieuwe kasten bouwen. Daar is Erik Koijker mee bezig. Bas die zegt, ik luister naar het foutuur vanuit de brandweerkazerne. Milan die klokt in vanuit Schonebeek met lekker weer en het foutuur op de achtergrond. Ik zeg fijne dag, bijna weekend. En Jacqueline, goedemorgen. Goedemorgen. Jij klopt hier vanuit Zeeland, uh, je bent taxichauffeuse. Dat klopt. En ja. uh, je stuurt Lekker Rondje Nederland. Ja. Dat ga je allemaal uh, heen? Uh, waar we allemaal heen gaan? Nou, we zitten nu in Zeeland, dan gaan we door naar Den Bosch. En daarna weer de vraag waar we naartoe gaan. En meestal is dat door Utrecht en Sterre Ritter. Oké, okay, oké. Okay. En uh, hoe ja. lang ga je dat doen vandaag dan? Uh, ik hoop om een uur of zes klaar te zijn. Oké, okay, nou lekker. Lekker, ja. aan, lekker aan de slag, lekker radiotje aan de taxi. Ja. Af en toe natuurlijk ook gewoon een goed gesprek met de persoon die je meeneemt. Ga ik vanuit? Meestal wel, ja. Ja, ja klopt. Hé, hey, en uh, in jouw taxi, heb je ergens een goede bekerhouder? Uh, ja, meerdere, maar een hele goede, ja. <laughs> en wat, wat zit daarin op dit moment? Uh, nu thee. Nu thee, oké. Okay. Maar ja. uh, wat voor beker? Een goede beker? Of zeg je van, nou, kan wel een upgrade gebruiken? Er kan een betere komen. Er kan een betere komen. Nou, die komt eraan! Woe! Super, dank je. Ik, ik stuur namelijk mijn koffiecup op, maar er kan ook gewoon thee in als je dat wil. Heel fijn. Nou ja, Dus uh, werk ze vandaag. Dank voor je inklok. Ja, dank je wel. En graag gedaan. Ja, en voordat we ophangen, nog één ding. Een hele fijne dag. <laughs> fijne dag. Doei. Doeg. Yeah. En sweet child of mine. Zo, die luchtvliegtuigen kan weer in de kast. Nou, wel met tegenzin hoor. Het foute uur. Hey, uh, wat wil je zo meteen horen in het foute uur? Lizenkraft 3D met Nine Man. Ik wil nog niet gaan. Ik wil nog tanzen. Ja, of uh, ga je voor milk en Sugar en vial met heen met HNA?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 Het voorjaar komt eraan. Dus hup naar Jumbo, want daar vind je nu de allerbeste voorjaarsdeals. Zoals a high-protein zuivel. Nu, 1 plus 1 gratis. En dubbelfris, ook 1 plus 1 gratis. Maar ook boerenkool, stampot, of spekreepjes. Ook allemaal 1 plus 1 gratis. Jumbo. Vanmorgen op veel plekken nog zonnig. Vanmiddag gaat het regenen. Kan het gaan regenen, is het bewolkt. Maximaal 17 graden. Zo meteen milk en sugar. En via Condios met hey, na, nee, na in het foutuur. Eerste verkeersinformatie van Flitsmeister. Zeven files, eentje met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland. 3 kilometer, vertraging 22 minuten. Your music Menno Barenveld. Right Set Fred tegenover René Froger. Stem nu. It's fine. voor de deur. Je vrij vrijmijbel als je die hebt begint bijna. <g badly> ja, dus ik heb even twee feestelijke nummers erbij gepakt, tegenover elkaar gezet. Aan jou de keuze welke je helemaal wil horen. Ja, de eerste. Ik moet zeggen, ik vond het wel um, bijzonder, ook leuk, maar ook weer apart en ook weer droevig om hem te zien in de slimste mens. Als eerste, René Karst, Adje voor de sfeer. Had ja, voor de sfeer, voor de sfeer, had voor de sfeer. dat is ook leuk om hem weer te zien. Uh, en tegenover Robert van Hemert. De smaakten zoet, zout, zuur. Ze smaakten na de zomer. Nou, uh, welke track wil je zo horen in het foutuur? Klik op je favoriet in de Q-app of op Qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. De stemronde is begonnen. En Adje voor de sfeer ligt een beetje voor. Nou, een winnaar hoor je zo na Snap. The first, the last, Eternity. Eternity, Eternity. En <laughs> ik dacht net genoeg Maar soms zijn er van die feestjes Dan zeg je toch geen nee Maar ze draaiden daar een nummer En dan drink je vrolijk mee Ze zongen na na na na na na En daarna na, moest hij leeg In één keer naar binnen Tot ik een nieuwe kreeg <tied> Het leven is te kort om nuchter te blijven Dat zei mijn opa vroeger al En mijn opa had gelijk Het leven is te kort om nuchter te blijven Spookje je door je hoofd En die tijdens het slapen je van je rust erooft Een dag of zeven later toen ging ik weer op stap Was je nou een kroeg of gewoon een goede grap Ik hoorde na na na na na na, -na. iedereen zo mee Zou Adje daar nou binnen zijn? Ik had echt geen idee Het leven is te kort om nuchter te blijven Dat zijn mijn opa voor. voor de sfeer. Goedemorgen, Menno, stralend weer, mooie bloemetjes en het foutuur. Helemaal happy aan de slag vandaag in ons mooie bloemenatelier. Dat stuurt Joyce in de QM. Uh, Danielle zegt lekker aan het glazen wassen in Column. Met het foutuur op de achtergrond, met een feesttoetetje erachter. En Jorie zegt lekker lang weekend. Onderweg met het foutuur aan naar Burgers voor een ochtendje dierentuin met onze dochter. Nou, veel plezier. Het foutuur met Zizi Top. In de Top 40 Classic gaan we terug naar 27 februari 2002. Toen was uh, een programma op uh, televisie voor het eerst met uh, deze man. Man, man, man. Met deze man, man, man. Uh, het nieuws komt eraan met Danny. Ja, het gaat over geld, contant geld. Er is namelijk een uh, biljet dat steeds minder wordt gebruikt in ons land. Oh. En uh, Marshmallow, Jelly Roll komen er ook aan. Holy Water. We Bijna weekend. Yeah, water. Dit is de Ziggo Dome Nu.